9 uur in ons reem met het NOS journaal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 Staatssecretaris Mansveld heeft toegezegd dat de overheid dat bedrag dit jaar voor zijn rekening neemt... maar daarna moeten de vervoerders de compensatie zelf gaan regelen. Zo'n 500 inwoners van een gemeente in de Mexicaanse staat Oaxaca... hebben een gewapende militie gevormd om zich te beschermen... tegen de uitspattingen van het leger en de federale politie. Beide korpsen mogen Santos Reyes-Nopala niet meer binnen. Proberen ze dat toch, dan zal de burgemeester de onafhankelijkheid uitroepen... De zwaar bewapende burgermilities beginnen een plaag in Centraal Mexico te worden. In Guerrero zijn op verschillende plaatsen burgers een soort alternatieve gemeentepolitie begonnen. Die zijn zelfs al tot arrestaties overgegaan en hebben het eerste volkstribunaal aangekondigd. Alle middelbare scholen in Amerika krijgen een dvd met de film Lincoln. De scholen krijgen de dvd van regisseur Steven Spielberg...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 En dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft droog en op de meeste plaatsen vriest het licht. Morgen is het op de meeste plaatsen ook droog. Dan zijn er enkele zonnige perioden. De middagtemperatuur ligt net boven nul of rond nul. Dit was het NMS Journaal.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 Siewert van Lienden is hier in de studio. We hadden het er net over. Hoe lang ben jij al bij ons lang? Ja, Als... ik geloof dat ik uh, tijdens mijn middelbare school bij jullie gekomen ben. Dus dat is inmiddels in <laughs> ieder geval drie jaar geleden, ja. Drie jaar ongeveer. En uh, nou ja, zeker de laatste twee jaar ben je toch een, een zeer gewaardeerd... Politie... Ah, het eerste jaar niet, oké. Okay. Politiek analist. Nou ja, het eerste jaar was het een beetje zoeken. Het was te ja, oefenen. Het was oefenen. En daarna werd je steeds beter. En daarna werd je in één keer ontdekt door de wereld draait door. En nu is hij al buit. En, en nu is hij? Nu is al, hij is al een beetje buiten, hoor. Nee, hoor. Oh, oh. Oh, oh, weet en je kon weer... nog altijd graag met een stoptreintje naar hoor. Ja. Ah. En dan breng ik je weer naar huis. Zo is het precies. ook. We gaan het hebben over jou, Stuart. We hebben het zo meteen kort over de doorstart van de G500. En daarna dachten we: het is tijd dat we jou eens wat beter leren kennen. En dan de man achter uh, alle media-optrainers en achter de G500. En daarvoor hebben we een aantal mensen gevraagd die iets over jou gaan zeggen. Waaronder. Uh, je, je weet precies waar ik niet van hou. Ja, precies. Door, ja. <lacht> nee. en nou, okay. van deze hou je wel. Je vriendin Ilse. Ah ja, daar dat hou ik zeker. Die gaat iets van. over je zeggen. Bouke uh, van Scherrenburg. Oké. Okay. En Matthijs van Nieuwkerk. Okay. Die, die drie uh, hebben ja, wij gevraagd. Ja. dat ze lief voor me zijn. Dat hoop ik ook voor je. Dat zo. Um, en Mark Oster is er voor de Veneinigheid. <laughs> Iedere dinsdag. Waar gaan we het over hebben, Mark? Nou, kijk, er is gisteren een film uitgekomen. Oesje uh, die gaat trouwen. Um, je ja. uh, ja, Wendy van Dijk. Oesje ja. Wendy van Dijk die gaat trouwen. En, en, en ja, over die film is er wat te doen. Is heel slechte kritiek gekregen. En er is zelfs nu uh, het einde van het typetje door wat jong en lui wordt dat aangekondigd? Ik heb daar wel mijn twijfels over. Want kijkcijfers bij sommige programma's, waar misschien niet allemaal de kijkers zijn, was in het goed. En dan bedoel je over typetjes in het algemeen, hè? Ja, typetjes in het algemeen. Die doen het op zich goed. Sommigen moet je wel om lachen, anderen niet. Maar er zijn al mensen die het einde aankondigen. Het einde van de types. Nou, dat allemaal zo meteen. Eerste naar het voetbal. Um, Bas Sticheler, ja, we stikken, we stikken van, het, uh, van, van de sport. Maar we beginnen bij Bas Sticheler en dat is namelijk Celtic-Juventus. En het was tot nu toe een mooie wedstrijd, Bas. Ja, het lijkt mij de mooiste dood als je stikt van de sport, maar dat is heel persoonlijk. Het is 1-0 uh, <laughs> e in het voordeel van Juventus in uh, Glasgow tegen Celtic door die snelle goal van Matris. Celtic is beter, Celtic heeft de kansen gehad, maar Celtic scoort niet en daar gaat het nog altijd om. Dus het is nog altijd 0-1 en dat geldt ook voor Valencia tegen Paris Saint-Germain. Zometeen gaan we naar het tennis. Maar dat is nog niet begonnen. Dus dat, uh, dat zo. Sievert, die is wel begonnen. Van de Wereld draait door tot koffietijd. Vorig jaar was jij. Uh, echt koffietijd, toch? Echt koffietijd, ja, ja. Jij was echt overal te zien. En dat ging natuurlijk allemaal om de lancering van de g 500 En dan zeg ik graag uh, onze Sievert van Lien. Ik zei het net al: je bent al zo'n drie jaar bij ons, als onze Politiek Watcher. En wij dachten, nou, tijd om jou wat beter te leren kennen. Vandaar dus zometeen Matthijs van Nieuwkerk, Wouter Schermburg en uh, je vriendin Ilse die iets over jou gaan zeggen. Maar om nou niet helemaal de G500 waarmee je bent doorgebroken links te laten liggen, dacht ik... Uh, daarvoor hadden jullie uh, gebeld. Daarvoor hadden we gebeld. <laughs> we doen even een Matthijs van Dat betekent dat jij in één minuut gaat uitleggen... de G500 is, is 2.0 is gelanceerd ja, we hebben onlangs. verbouwd. Wat is het? Oh. Ja, we hebben, vorig jaar hebben we een politieke vernieuwingsbeweging opgericht... die verkiezingsprogramma's van politieke partij wilde veranderen... Om eigenlijk wat meer langetermijnonderwerpen binnen te brengen. Of nou, het nou ging over wonen, over zorg, over onderwijs of duurzaamheid. Dat hebben we laten zien. Dat stond in partijprogramma's van heel veel partijen. En dit jaar zijn er natuurlijk geen verkiezingen. Dus het heeft nu niet zoveel zin meer om met 1200 man lid te worden van partijen. en daar hun verkiezingsprogramma's te gaan hacken. Dus wat we dit jaar gaan, uh, gaan doen. is uh, nog steeds ons onderwerp. dat jongeren, uh, dat er eigenlijk hervormd moet worden. om jongeren een beetje een goede plek te geven. dat niet alleen roepen en misschien in de politiek doen. maar ook echt, uh, echt gaan doen, echt laten zien. Nou, Hoe kun je dat doen? Uh, nou, hoe bouw je bijvoorbeeld een windmolen? Uh, of uh, kun je eigenlijk een eigen pensioenfonds oprichten... Dat die veel slimmer is voor jongeren? Of kun je uh, misschien wel je zorgpremie en je pensioenpremie... in één potje gooien, in een eigen fonds schieten... om zo aan jongeren tot wel 80% slimmere pensioenen hebben? En zo gaan we dus proberen om niet alleen binnen die politiek maar ook buiten die politiek vooral te laten zien mm. hoe je eigenlijk verandering kunt maken. Ik zie Mark uh, ja, instemmend knikken. Ja, want ik, ik vond, vond eigenlijk, want zien we dat? Je had een soort opblaastheorie, toch? Hè? We gaan van we gaan binnenuit, paard van trooi theorie toch? We gaan, we gaan die partij. We gaan komen, via, via de politieke congressen. Ja, dat ja, is nee, nee, nee, niks mis, mee, mee, mee, nee, met, ja, dat met dat die als je Ik vind het heel fijn dat je die, die verhaallijn hebt opgepikt. Dat was precies wat we wilden doen. Oh. Uh, maar <laughs> dit, dit, dit klinkt jou beter. In nou, vooral, omdat dit zo lekker activistisch is, zonder dat dat meteen een revolutie is. Kijk, want, want die pensioenfondsen, daar heb je een groot punt. Dat is natuurlijk een ongelooflijke schande wat daar gebeurt. Hè. Zelfs de oude wiegel staat volgens mij staat er een beetje aan je kant. Dus hoe, ja, hoe ga je dat doen? Ik vind het wel interessant dat je probeert om zo'n pensioenfondsen van binnen te kraken. Of ga je er dan zelf nee, we gaan het gewoon zelf doen. Ga je ook een bankvergunning aanvragen bijvoorbeeld? Nou ja, dat, dat zijn bijvoorbeeld allerlei dingen waar we nu aan het kijken zijn. We hadden het allemaal al wat eerder willen lanceren... maar dat, ja, daar komt bijvoorbeeld een hele hoop juristerij bij, uh, ja. bij kijken. Dat is echt heel erg complex om zoiets te doen. Gelukkig nou, ben jij maar, een halve jurist. Dus. Nou, We hebben gelukkig wat advocaten bij ons. En hm. die zijn daarnaar aan het kijken hoe je als jongere bijvoorbeeld überhaupt kunt uitstappen. Hoe, hoe doe je dat? Moet je uit het via, pensioenfonds. Uit het pensioenfonds. Ja. Dan moet je bijvoorbeeld via je werkgever doen. Kan dat? Uh, nou ja, we zijn een methode aan het bedenken... waardoor je als eerste via ons eruit kunt gaan stappen. Dus dat we zijn naar fit nu Ja, nu Dit is, is heel spannend. Uh, maar goed, dat, dat, <laughs> eerst moet gaan dat je dat helemaal even... je, je iets afdoen. Want als ik één ding heb geleerd dit jaar... is wel dat je het eerst Niets... helemaal af moet hebben... Ja. voordat je het uh, uh, moet lanceren. Maar, maar ik denk wel dat wat bij deze tijd pas niet alleen... zeuren, zaneken, uh, zuren gaan uh, doen... maar het ook gewoon doen, laten zien. We hebben meer mogelijkheden dan ooit. Je hebt helemaal niet zo heel veel geld nodig. Je hebt gewoon de goede mensen nodig, de goede... Connecties, en dan kun je maar, zul, zul, zul zulke dingen van de grond af tillen. Maar is het niet zo? Want je wil het nu via politieke partijen doen, dat je het nu niet via de rechtbanken gaat doen, dat je gewoon civielrechtelijke procedures gaat aanspannen. Want als je zegt van ik wil mijn uh, pensioenfonds, ik wil dat geld niet meer afdragen. Hè, want dat gaat naar allemaal oudjes toe. Mm -hmm. Hoe moet je niet gewoon rechtszaken gaan starten, nou, Van jurisprudentie iets. creëren. Ja, is, ja, het is niet voor niets dat wij goed bevriend zijn op dit moment met, met juristen. Uh, en uh, ja, het is waarschijnlijk wel nodig om dat via een rechtbank uh, te laten gaan, ja. En ik, en ik zie aan hem dat hij denkt, ik heb nu al te veel gezegd. Nee, joh, ja, je mag dat best weten. Ik ben daar uh, open over. Mee. Goed, niet, we zijn dus bezig met het vormgeven van Iedereen zit nu dat mee te schrijven die zaak. onder de 35 ja. is. Ik wil ik wil, is ook me, gewoon nieuws, ik wil mijn geld terug. Nou ja, en, en ik uh, moet bij Seward zijn. Want jij bent bijvoorbeeld, uh, je zit bij een van de allerslechtste fondsen natuurlijk. P&O Media, als ja. BNN'er. Uh, oh, zit je erbij? Maar dat betekent wel dat jij op dit moment ongeveer tussen de 60 en 80 procent van wat jij aan je pensioen spaart, wat jij inlegt elke maand uh, op je loonstrookje... dat gaat gewoon voep, naar de ouderen. En jij denkt waarschijnlijk dat je gewoon pensioen aan het sparen bent. En dat zijn mm, dingen ja. wel die we mm. tussen de oren moeten gaan krijgen bij jongeren. Dat, je, dat, het, dat het echt wel wat anders moet, wil je überhaupt nog wat overhouden? Heel goed. Ik heb meegeschreven, Siebert. Ik, uh, ah, ik, ben ah, mee. ik ben te oud voor jullie, hè. Hoezo? Maar Willemijn, je hebt niets meer. Als jij de 3,90... Je hebt niets meer. Vijf, is nee. Het... Nee. Ik heb niks meer te verliezen, waardoor je? Hey. Nee. Hier gaan we nog veel van horen, Siewert. Hou ons op de hoogte. Natuurlijk hou je ons op de hoogte. En blijf vooral lekker zitten, want zo meteen gaan we het over jou persoonlijk hebben. Maar eerst, kan aan Aline. Midnight Runners. Snel even naar het voetbal, Bas Tichler. Klein half uurtje onderweg en nog altijd is Celtic beter en gevaarlijker. En komt het bijna op gelijke hoogte via Commons, die benen met een omhaal Het uh, voorzetje vanaf de rechterkant binnen de palen schiet. Hij doet dat nog best aardig trouwens. De voorzet komt van Lustig, een zweet rechtsback. Het feit dat hij er al voorzetten geeft op de helft van de Italianen, dat geeft eigenlijk het wedstrijdbeeld wel weer. En kom eens met een omhaal van zeg maar vanaf de penalty stip een half metertje naast. Het is denk ik de zevende, achtste. Het zijn niet allemaal grote kansen, maar wel mogelijkheden voor Celtic. Dat zich bij het missen van al die kansen nog wel eens achter de oren zal krabben. En zal denken, oh ja, Samaras, een van de belangrijke mensen voorin is geblesseerd. Die is niet inzetbaar vanavond vanwege een dijbeenblessure. Die missen ze. Maar Juventus heeft het moeilijk. staat dus wel voor via die goal van Matriel, Helemaal in het begin van de wedstrijd gemaakt. De fout van Ambrose achterin. En heeft zo even een prachtig paasje van Pirlo. Want hij blijft een genot om naar te kijken. Pirlo een uh, grote kans gekregen. Maar die ging er uiteindelijk niet in. Dat was een kans voor Marquisio die doorgelopen was. Wel om de keeper heen ging. Maar toen zo dicht bij de achterlijn uitkwam dat hij niet meer durfde te schieten. En besloot een voorzet te geven die uiteindelijk niet bij het doel terecht kwam. Zo is het wel interessant. Blijft zelden dus de ploeg die boven ligt. Maar Italianen dat weten we zijn. Zeker als ze eenmaal voorstaan best geneigd om een paar pasjes achteruit te lopen en af te wachten op wat de tegenstander verzinnen kan. Nou ja, een omhaal dus van Commons. Dat zag er allemaal best aardig uit. En nog wat kansen. Maar nog altijd 0-1 bij Celtic Juventus. En 0-1 is ook nog altijd de, andere, de stand bij de andere wedstrijd... die vanavond wordt gespeeld. Daar scoorde La Vecie voor Paris Saint-Germain... dat op bezoek is bij Valencia. Mooi. wil je meer mooie dingen zien? Ga even naar onze Facebook. facebook.com. En praat mee op Twitter. Hashtag BNN Today. Het is dinsdag en iedere dinsdag duiken we in de wereld van de media en entertainment. En dat doe ik uiteraard met Mark Poster, hoofdredacteur van The Post Online. Mark, goedenavond. Goedenavond. My name is Ushi Hirosaki from Tokyo Florida Guys Team. The only one. You and Brad Fit on the table, I say yes. Yes. I'm free als you bird. You and I. You know. Hotel room, airport. <laughs> Wendy van Dijk met de nieuwe film over de alter ego Oeshi. Hoe heet die? Marry me, geloof ik. Oeshi Marry me. Uchi ja. Marry me. En de vraag is een beetje: zitten we nog te wachten op dit soort typetjes? Nou, en o, o, ik weet niet of dat Oeshi, dat, dat is. Dat, dat, dat we toch een beetje. Dat is wel een beetje geweest. En die film, dat wordt ook wel, dat wordt wel. gekraakt. Slechte recensies, hè? Zei jij? Ja, dat, dat is ook niet heel goed, hoor. Uh, ook omdat dat, dat, kijk, de Oeksy is leuk in, in, in een soort van geknipt uh, interviewtje. Ja. Maar als je dat drie uur moet oprekken of anderhalf uur moet oprekken... Ja, dan, dan kom je toch echt op John Lanting-niveau met... Uh als je op een bank gaat zitten, dat je gelanceerd wordt... en dat ze over dikke mannen heen, heen valt... en dat er mensen met de dikke buiken in beeld... Dat ja, want is het even voor de duidelijkheid... Slap, slapstick gedoe. Ja, maar dit en dan, het is dan een 1972, film, dus dat is niet zo heel nee, sterk. het is echt een bioscoopfilm dit, hè? daar hebben we het ja, over. De, de, de, ja, de vraag is of je dat moet doen. Hè? Dat, de, de, ook uh, ja. Live for You. Uh, de mensen daarvan gaan, gaan het nu doen. Uh, Irene en De uh, tv kantine De ja. tv kantine Dus dat... Dat zijn een beetje... Dat, zit, dit, er is een zekere inflatie gegaan. Zit die uh, sushi-kratenman uh, er nog in? Ja, die zit die er ook vind. in. En die, en die zegt ook niet al te veel. Dus da, da, daar wordt wel kritiek op geleefd. Ja, ja. En uh, we hadden vandaag op onze site een, een jongen... Die, die, die, ja, die, die wat jonger dan ik ben. En die ging echt tekeer. Die vond dit echt een grove schande... dat we nog überhaupt typetjes <lacht> hebben. Aron Merk, goedenavond. Goedenavond. Van de post online, de man, waar Mark het op dit moment over heeft. Jij hebt een, een, een heel groot stuk geschreven op de post online: over mijn god, typetjes zijn voorbij. Laten we ermee ophouden. Wat, wat, wat is er zo? Uh, ja, waar, van waar die harte Ja, volgens mij zijn met typetjes beu. Um, ja, typetjes kennen eigenlijk uh, een bepaalde tragiek. Uh, of je bent heel goed in het typetje, en je kan het heel lang herhalen, zoals vet. En dan is het na een tijdje leuk geweest. En toen ze die goede s'morgens de musical gingen doen. Uh, of je kan niet zo heel veel typetjes, maar je doet er wel heel veel. Zoals bij de tv-kantine. Ja. En ja, dat, dat, dat wordt dan misschien wel aardig gekeken. Maar het is ook niet tenderend. Dus ik denk dat we typetjes... Ik denk dat we uh, daar een beetje klaar mee zijn. Ik denk dat het ophoudt. Maar lieve Aaron, is het niet zo dat je goede typetjes hebt en slechte typetjes. En dat sommige typetjes beter worden gedaan dan andere typetjes. Dat we een klein beetje een onderscheid moeten maken. En, nou, oude man praat. Is het niet zo dat typetjes toch ook een zekere functie hebben? En dat klinkt een beetje serieus. Maar in de middeleeuwen waren we altijd de man... het jongetje dat dan zei dat de keizer geen kleren aan had. Is dat ook niet een beetje de functie van typetjes? Wethouder hacking. Hè? De decreet de, de, de, de is al belangrijker dan de, de wethouder zelf. En soms zie je al mensen kijk naar de LPF, dat je denkt, ja, dat is de tegenpartij. Is het niet zo dat dat een typetje ja, ook een zeker nut kan hebben... zonder dat het meteen... Hè, want jij maakt een generatie ding van... meteen dat je een dijenklets ervan moet hebben? Ja, nee, ik, ik kan me wel voorstellen dat het een bepaalde functie kan hebben... maar ik denk dat het typetje uh, nu gewoon ten dode opgeschreven is. We zagen het ook met de jongens van New Kids. Uh, die zijn heel verstandig op een, uh, op een top, gewoon op een piek gestopt... Um, je kan niet langer dan, ah, pak een beet, maar, vier, vijf jaar een typetje nou ja. uh, maar op... Maar komt uh, hem die, uh, toch twintig jaar volgehouden? Het Syphilistische Verbond begon uh, volgens mij in, 1962, in 1968, geloof ik al. En dat is inderdaad de laatste jaren wat over de heel. Maar ze hebben toch briljante dingen gedaan. Is het niet zo dat als een typetje echt een typetje typetje is... en niks meer voorstelt, hè, zoals misschien uh, Winnie character. van Dijk... dat het dan een beetje uit is? Ja, maar dan, dan moet je een onderscheid maken, denk ik, nu gaan we al heel erg de diep in nou, tussen we zijn een karakter en het typetje. En, en uh, zodra een typetje heel goed wordt in een eigen verhaal met, is het dan nog een typetje of is het gewoon een karakter, is het niet een, wordt het dan niet een. een... Iets wat grappig toneelstuk in plaats van een gigantische equipatuur van de werkelijkheid. Maar is het, het lijkt me ook een beetje lichtelijk jouw privé mening Want als je kijkt naar André van Duin, die weer terug is met Animal Crackers. Ik heb het even opgezocht vanmiddag. En met meneer Wijdbeens 1,8 miljoen kijkers afgelopen zaterdag. Dat is niet te geloven. En Carlo en Irene met de tv score geloof ik ook. Anderhalf miljoen kijkers. Zijn dat mensen die niet goed bij hun hoofd zijn? Zijn het bejaarden? Want dat sinds speel je een beetje op. bejaarden. Nee, maar wordt dan door het blad plus. Jij noemt dat een 60 plus blad. Voor mij is het 50 plus. Zie het gaat er zo hard op in, denk ik. Is het een beetje dat die mensen niet goed bij hun hoofd zijn... dat ze dat leuk vinden? Want dat suggereer je een beetje in je stukje. Ja, dat, is, dat, is, uh, dat overdrijf overdrijft een beetje. Uh, nee, dat, dat stel ik niet zo. Maar ja, ik denk niet dat dit een, uh, dat dit een lang leven schonk Ik denk niet dat dit nog heel lang zal blijven bestaan. je denkt echt dat typetjes all dat in zijn geheel typetjes verdwijnen? Koefnoen, gaan we niet meer terugzien, alles, alles verdwijnt. Ja, nou, ik hoop het. Ik hoop, dat het, <laughs> even het tijd, ja. ik hoop dat het eventjes... En dat als er dan weer een typetje komt, dat het dan weer een bepaalde urgentie heeft. Dat mensen er echt... Uh, ja, weer echt, weer echt naar zullen smachten. En je, dan is weer echt een, een, een, een, een happening woord. Maar wie, wie mis je dan, wie vond je, wat vond jij dan het laatste goede typetje? Want uh, uh, on, onze vriendin Wendy, dat is, ja, maar die, dat is ook niet, die is ook niet echt grappig, hè? Die, is, die presenteert, dus misschien ligt het daar niet ja, ja. aan. Maar wie vond je dan wel goed? Dat was dan het laatste type van je dacht, nou, dat heeft mij tot een ander inzicht gebracht? Wat ik echt geweldig vond, ik vond de tegenpartij vond de ik geweldig. Van Van Bier. dat vond ik briljant. Ja, maar daarna, daarna werd de tegenpartij kwam echt op... werd echt, begrijp je? Heb je dan niet dat je dat als een soort spiegel ziet? Ja, dat snap ik. Da da da daarna ook. En, en, uh, da da daar juist. Uh, maar dat was juist misschien ook wel uh, wat het zo geweldig maakte. Dat het uh, um, zo verankerd was in de realiteit. Ja, kortom, de, de, de geëngageerde typetjes, die moeten terug, denk ik. Die iets betekenen. Ja, nou, ja. het weer wat urgentie krijgt, wat relevante woord ja. Het moet urgentie het. krijgen, Mark. Maar wat is dat voor flauwekul, eh? Uh, Want je kan toch ook denken dat het gewoon toch om te lachen? Hè? Uh, uh, Ik moet die Irene uh, uh, ja, en wat is het nou, wat, wat, wat, wat is dat nou voor een licht elitair gebrul van je eigenlijk? <laughs> Ik heb het even teruggekeken, die uh, v kantine En uh, het is, je zegt dan, het is om te lachen. Dat vind ik behoorlijk tegenvallen. Ik zie, ik zie Carlo opkomen als uh, Mark Marie en Dat is heel duidelijk, want zijn schmink zit goed en een aardige pruik ja. en, en uiteindelijk uh, zegt dus de, de jongen naast hem in beeld: Oh, het is Mark Marie. En dat is niet om te lachen, dat is blabberd acteerwerk. Kortom, Aron Bierk ergens zich kapot en hoopt op uh, types als de tegenpartijtypes. Dankjewel, Aaron. Yes, dankjewel. Huub van der Lubbe, dat is tenminste een echte man. En hij zingt, ze is een vrouw. Als je denkt haar te begrijpen, zit je er verschrikkelijk naast. En als jij hem zit te knijpen, blijft zij kalm, maakt ze geen haast.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 Dat luistert nauw, dat luistert nauw. Ze is een vrouw, ze is een vrouw. Dat luistert nauw, dat luistert nauw. Ze is een vrouw, ze is een vrouw. Van Huub van der Lubbers is een vrouw. Snel naar het tennis. Jan Rolfs die, uh, zit bij jou. Het is een beetje leeg hè? bij jou, dat wel. Ja, maar zo gaat het, na nou, zo'n eerste wedstrijd. Als je dan uh, Del Potter en Monfries hebt gehad... het is toch de main match van de avond in Ahoy... dan gaat iedereen naar de VIP-ruimte en het uh, plaza... waar je dan lekker kunt eten en een drankje kunt doen. En dan gaat iedereen winkelen. En dan blijven er weinig mensen kijken naar de tweede partij van de avond. En die gaat tussen Jarko Niminen, de VIN... die al jaren meegaat in het uh, profcircuit, al, al meer dan tien jaar. 31-jarige VIN, de nummer 56 van de wereld. En David Gauvin. Die doorbrak vorig jaar op Roland Goros Als lucky loser haalde hij de laatste 16. En uiteindelijk verloor hij dus van Roger Federer, zijn grote held. Gauvin komt uit Luik. En is nu de nummer 49 van de wereld. Staat met 2-0 achter de Belg. En het is nu een servicebeurt van Jarko Niminen En hij staat op 40-30. Niminen heeft dus de kans om op 3-0 te komen in Ahoy. 2-0 dus voor Niminen in de eerste set tegen Gauvin. En anders kan je lekker gaan winkelen daar op de plaza. <lacht> wat een treurnis. Was Tegler, die zit gewoon een prachtige wedstrijd te kijken. Dat kan ja, ook. Ja, schitterend, schitterend gevecht. Celtic tegen Juventus. Het is er altijd 0-1. Matri scoorde al in de vierde minuut van de wedstrijd. Vanaf dat moment gaat Celtic volle bak naar voren. En heeft de ploeg ook kansen gehad. Dan komt de volgende. Hoeper denkt dat hij zijn tegenstander wegduwt. Dat heeft de scheidsrechter, een Spaanse scheidsrechter, vanavond ook gezien. En dus komt er een vrij schop. Hij heeft behoorlijk wat moeten doen de scheidsrechter de afgelopen minuten. Want er zijn nogal wat duw- en trekmomentjes geweest in dat strafgebied rondom corners en vrije trappen. Waarbij met name Hooper, die dus nu de weer bij betrokken is, en Liechtsteiner, Zwitserse verdediger, bij betrokken waren. Die uh, hebben het continu met elkaar aan de stok. Die zijn allebei op de bol geslingerd. Nu gaan de volgende, James Forrest, krijgt een gele kaart omdat hij een pittige overtreding maakt. Maar Liechtsteiner en Hooper dus continu met elkaar aan de stok. Het betere duw- en trekwerk. En uiteindelijk was de scheidsrechter het zat. Die kwam... Nadat hij zich geel gegeven had, dat nog even aan de heren vertellen ook. Toen gingen ze vrolijk door. Toen dachten we nog even, zou hij nou nog een keer geel trekken, zou hij er meteen een afsturen. Dat deed hij niet. En even later, bij het nemen van de hoekschop, zaten de heren vervolgens weer. Nou, ik zou bijna zeggen tot bloed toe aan elkaar. Ja. Want er lag er weer een op de grond. En nou ja, enzovoort. Zo'n wedstrijd is het een beetje geworden. Of dat nou allemaal slim is, want Celtic moet het hebben van vechten en de mouwen opstropen. Want uh, door dit soort akkefietjes wordt je vent dus wel een beetje chagrijnig. En gooien ze ook wat kolen op het vuur. En zijn ze op dat vlak ineens wat gelijkwaardiger. En dat betekent dat ze wat beter in de wedstrijd gekomen zijn. Dat zal de bedoeling van Celtic niet zijn geweest. Celtic is thuis in Europees verband al jaren bijna onverslaanbaar. Won hier in de pool van Barcelona. Maar staat dus voorlopig achter tegen Juventus. Het is 0-1. En bij Valencia tegen Paris Saint-Germain, ook daar vlak voor rust... is het via Pastoren 0-2 geworden. Radio 1. Het NOS Journaal. Van half tien met Remond erin.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 De politie in Groningen heeft beelden van vier onschuldige jongens... als verdachten van een mishandeling op internet gezet. De beelden waren gisteren op YouTube gezet. De populairste site voor privéfilmpjes. De jongens zagen zichzelf en gingen direct naar de politie. En daar bleek al snel dat ze onschuldig zijn. De beelden zijn verwijderd en de politie gaat nu op zoek naar de echte daders. En in Maastricht hebben twee als clown verklede mannen... een hotel aan de markt overvallen. Door het carnaval vielen de mannen in hun clowns kostuum niet op. Ze probeerden een hotelmedewerker in een kantoortje... met een stroomstootwapen uit te schuiven. Het lukte niet, de man verzette zich en de mannen namen de benen... zonder iets buitgemaakt te hebben. Voor zover bekend zijn de clowns nog niet gepakt. En dat waren er erover aan het nieuws. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Maar Mark Koster, die vond het wel lol of nieuws dit. Ja, is een prachtig. Hij is ja. clown, dus... Wat... Fantastisch alibi. Uh, tot, je toch mislukt... als clown eerst binnen te lopen. Ja, ja, kom maar al... binnen, ja, we gaan waar moet ik zijn. Zo'n scriptje van het en Maastricht is ja. bijna. Ja, een beetje mislukte Kluis dan. En, en inmiddels Pieter Derks aangeschoven. Pieter, het is dinsdag ja. en dan ga je ja. altijd de week tot nu toe... Nou ja, ja het is een soort, soort gebroken week. Is het. Een gebroken ja. week. En dan ben ik blij dat je er weer bent. Ik voel me wel in één keer vrij oud. Jij niet, Mark? Met deze heren ja. aan tafel... Hier zit de toekomst, hoor. Ja. <laughs> maar Koster kijkt voorzienend richting Pieter Derks en Siebert van Linden. Uh, was, het een, was het een mooie week? Om, uh, nee, we noemen het ja. een week, maar waren het een mooie zeven dagen? Het waren, het waren zeven, het waren zeven <laughs> het waren prachtige <laughs> dagen. Nou ja, dat is, uh, de, de, ik krijg het wel. En het is groot geworpen, de laatste tijd. Ik, het, dat uh, wou ik zeggen. Ja. Ik, uh, ik vermoed al wel een beetje de onderwerpen die ja, zo meteen ja. de revue gaan passeren. Ja. Dat zo meteen. En Siebert van Linden zit hier nog te wachten op het, op het oordeel van Wauke van Schermburg. En Matthijs van Nieuwkerk, dat zo meteen. Maar Santana en Michelle Branch the game of love? Nou vindt kosten dit dan een lekker nummer? Santana en Michelle Branch, The Game of Love. Ja, ja, er, is, er, ja. Zit, er, zit, er zit een roffeltje in midden in het nummer. Drrrt, ja. Hoor je? En de, ik vind haar stem slaat ik je over. En dit is het terugje van Santana geweest nadat hij heel lang weg was. Dit is echt een heel goed nummer. En hier eigenlijk... schrijf ik wel stukjes op. Ik schrijf je stukjes op. En dan zit ik dan op de repeat en dan echt? wordt het altijd beter van. Echt. Ik heb een theorie dat mensen die nummers op repeat zetten. Die dat zijn, geen... zijn niet de slimste mensen. Nee, waarom, maar, waarom niet? Maar, maar dat komt een beetje door mijn buren. Die altijd, zelfs in muziek, achter elkaar. Uh, ja, dat, dat, ik denk dat je, dat je uiteindelijk daar. Nou, um, ik ken collega's van. Waaronder meer Bas Heijnen. Die schrijft repeat Donna Summer. Dat is geen domme man. Nee, zeker niet. Zometeen uh, Pieter Derks, die kijkt terug op de afgelopen zeven dagen. En die zei net: ik kan me niet herinneren dat ik op dit nummer gedanst heb. Nee, jij was ook 14 volgens mij toen dit uitkwam. Ja, ik dus... was, uh, nee, ik was uh, 18. Ik, was, ik ja. had net de schoolfeestjes gehad. Ja, ja. Ik was toch te jong om echt beeld uh, te uh, ja. ja, Dus ik zat een beetje zo thuis te wachten tot het allemaal ging gebeuren. <laughs> Zometeen Pieter Derks dus <laughs> over de afgelopen dagen. Uh, ik meld even dat het rust is bij Celtic Juventus 01 en Valencia Paris Saint-Germain is 02. Daar gaan we, komen we zo meteen ook op terug. En het tennis is bezig. Jan Ja, we kijken nog steeds naar de partij David Gauvin uit Luik uit België. Tegen Jarko Niminen. de Fin. 3-0 voor Niminen in de eerste set. En Gauvin... Ploetert om een keer een game binnen te halen. Het is nu juice. serve een volley. Dan legt hij de bal met de voorhand volley uitstekend tegen de lijn weg naar de zijkant. Neemt die volley prachtig voor zich. Dat is een goed punt. Dus komt hij op voordeel. Laten we hopen voor de kleine Belg. Dat hij een keer een game gaat pakken tegen Nieminen. Covin, eigenlijk groot geworden dus in België. Altijd getraind met zijn broer tot s'avonds laat zijn vader. is ook tennisleraar. Is dus echt met het tennis opgevoed. Heeft nu geserveerd en dan krijgen we een voorrent cross-rally. Maar dan mist Gauvin weer zo'n voorend achter de baseline. Dan schopt hij de bal iets wat nijdig weg... En is er dus weer juice in deze game. Geen hoogstaand tennis, zoals we dat uh, zo even hebben gezien... tussen Monfils en Del Potro. Tot nu toe de mooiste wedstrijd van het toernooi... die dus werd gewonnen door Juan Martin Del Potro in twee sets. Nu bij Nieminen tegen Gauvin, de tweede wedstrijd van vanavond... terwijl er al meer mensen terug zijn gekomen naar de tribunes. Die zijn dus het shoppen-beu en het drankjes-beu... die kijken naar het tennis. Juice, 3-0 voor Nieminen in de eerste set tegen Gauvin. Aan onze koffietafel, Siewert van Linden. Het blijkt dus gewoon dat, dat gewoon honderden of duizenden jongeren naar buiten of kijken op Pasen. Ja. Dit is zeker een veelbelovend nieuwe politicus. dat geloof oh, ik zeker. Maar, uh... Bert, het gaat er even om. Als, nee, maar weet je de je de... Nee, nee, nee, nee. Wacht en even. Jeetje, wat hebben we je ook veel gezien de afgelopen week op televisie, Siewert. Ja. ja. En als hij niet in de wereld door zat of in koffietijd... dan prikt hij een vorkje met wat bobo's van ons land. Of doet hij twee studies, namelijk politicologie en Europese studies. Met de extra keuzevakken. Wat is het? Recht en economie erbij, toch? Ja, van de UvA in Amsterdam. Chinees recht, Chinees recht? Ja, daar ben ik mee gestart. Het is een ongelooflijk leuk vak. Ik schijn volgende week te gaan leren hoe je Chinese rechters omkoopt. I kid you not. Dat worden echt uh, Ik het zeggen, is er veel in recht gegeven. in China. Maar, uh. Ja, dat is, uh, Absoluut, het uh, ja. rechtsstelsel is daar ouder dan bij ons. Dus dat is sowieso wel, uh, wel grappig. Goed, dus dat ook nog werkt. Maar, maar we hij, Werkt hij ondertussen ook nog even aan de doorstart van de G500. Ze hebben het net even kort over gehad. Probeert hij zijn vriendinnetje Ilse tevreden te houden. <tie> Zit hij ook al dik... Nou ja, wat is het? Ruim twee, We hadden we net geconcludeerd... drie jaar bij ons, BNN Today, ja. om, als, als, als politiek watcher. En wij zeggen dus uh, onze Stuart van Linden, liefkoos. En hoog dachten wij om eens even de man achter al deze ideeën... en politieke clubjes beter te leren kennen. We hebben wat mensen gevraagd of ze iets over jou willen zeggen. Uh, mensen die mening over jou hebben. De eerste is voormalige politiek verslaggever... en uh, nog steeds prominent journalist Welkom van Scherdenburg. Ik vind dat hij het waanzinnig goed doet. Heel veel goede ingang heeft in de politieke wereld. een uh, uh, heel veelbelovend jong talent. En wat me heel kan bevalt... Want een tijdje lang vond ik hem uh, een beetje een eigenwijze snotneus... die het altijd beter is. Hij had altijd gelijk. En ik zie het laatste uh, ja, half jaar toch ook heel vaak... Uh, nu bij hem gebeuren wat heel verstandig is... en wat mij ongelooflijk aanstaat. Vraag een andere mensen, wat vind jij ervan? En nu die dat heeft ontwikkeld, gewoon vragen wat een ander ervan vindt... niet als de wijsheid de pachthebbend, voorstel ik hem een waanzinnige toekomst. <lacht> nou, mooi. Ik weet nog heel goed, het eerste moment met Wauke van Scherrenburg... dat was dus niet in, uh, in Den Haag, maar dat was dus in een uh, badjas in Friesland... Want eigenlijk heb ik het wel een beetje van haar uh, geleerd. Want ik heb, moest ooit uh, uh, ben ik begonnen met het interview van politici en zo en bankiers op, uh, op de universiteit al een interviewprogramma. En dan hadden we Wouk van Scherenburg uitgenodigd om naar Woutsen te komen in Friesland omdat ons te leren. Op een zaterdagochtend, terwijl iedereen geloof ik tot zeven uur in de dancing in Heeg stond. Nou ja, echt uh, uh, leer ons niveau kennen. <laughs> ja, leuk, <laughs> maar uh, die heeft me dat wel heel erg geleerd eigenlijk. Hoe je vragen stelt, hoe je je daarvoor open kunt stellen. Hoe je je open kunt stellen voor meningen. Dus, en zij, zij droeg een badjas toen, begrijp ik. Nee, ik uh, droeg, oh, een droeg een badjas. Ja, wij, het was uh, sneeuwend en uh, we liepen in onze badjas nog uit de kateren buiten. <laughs> ik, uh, ik heb daar nog leuke foto's van. Maar... En toen vond zij jou dus nog een snotneus. Absoluut, ja. En tegenwoordig luister je naar anderen. Dat heb ik toch goed geleerd. Als we even kijken, want dat is, zegt ze natuurlijk ook op basis van al jouw media-optredens. En dat waren er nogal wat het afgelopen jaar. Um, je, vorig jaar april lanceerde je de G500 uh, Buitenhof en de Wereld Draait Door. In één keer werd je daarna mm -hmm. vrij snel een beetje politiek analist ook bij de Wereld Draait Door. Zat je daar in één keer tussen mastodonten als uh, Jack de Vries en Felix Rottenberg. Um, en je moest dat maar een beetje cool doen. Hoe, hoe was dat voor jou toen je daar voor het eerst zat? Nou, de allereerste keer toen was, het wel, uh, was het wel even uh, zweten. Uh, maar ik, heb wel voor de, ik ben niet zo erg bang voor de camera. Dus ik heb daar, niet, ik heb daar hier ook bij de radio niet last van dat mensen er nu naar luisteren. Uh, uh, ik ben ook niet iemand die uh, niet heel erg van het schreeuw moet hebben of zo. Van, van, de, van het heel erg groot hebben van een mening. Dus als je gewoon je feiten op orde hebt... Je weet wie ernaast je zit, waar je het over wilt hebben. En vooral wat je zelf wilt vertellen. Dan weet je altijd bijvoorbeeld bij de Wereldrijd Door. De eerste vraag is moeilijk, daarmee testen ze of je het aan kunt. Als je daar gewoon op een normale manier antwoord op kan geven. dan ben je, heb je gelijk een dynamiek, zit je in een gesprek. En dan maakt het niet meer uit of je nou aan de keukentafel zit... bij, de, bij koffietijd of bij de Wereldrijd Door. Dat, ik heb daar niet zo'n uh, zo moeite mee. Nee, nee dat, dat, dat blijkt. Maar dat is natuurlijk. Wij doen net alsof dat allemaal heel normaal is. Maar uh, uh, verbaas je jezelf niet een beetje erover dat je daar zo relaxed zat? Uh, of wist je van tevoren al dat dit pff, eitje kan ik Nee, maar het is niet, niet een eitje ik bedoel, jij zit ook geloof ik wel eens aan tafel Pieter ook. nou ik um, vond het doodeng de eerste keer Nou, wat, wat ik vooral heel soms moeilijk vind aan televisie is ik ben iemand die um, ik, ben, bij mij, ik ben een eentjes en nulletjes man dus bij mij ik vind iets echt heel erg verschrikkelijk of iets heel erg leuk ik ben heel erg enthousiast of het interesseert me geen ene moer ik ben daar heel erg een soort van binair in en wat moeilijk is van televisie is dat het heel erg filterend werkt en het te, het filtert uh, je enthousiasme en het uh, vergroot je emoties en je boosheid uit. Dus als je daar enthousiast wil zitten... dan moet je echt een, een, een hele bak aan energie in, dat, uh, in die camera gooien. Wil je überhaupt thuis daar iets van merken? En dat vind ik soms wel moeilijk. Dat ik denk, van ja, nou wil ik wel even achterover zitten of gewoon heel even nadenken. Of ik word heel even verrast. En dan moet je, als je daar op een positieve manier een antwoord op wil geven... <lacht> moet je superveel energie door zo'n camera zenden. En dat vind ik soms moeilijk om ja. in het achterhoofd te houden van... oh ja, wat ik hier zeg komt niet precies hetzelfde over als in een huiskamer. Maar even, even afgezien van hoe, hoe zelfverzekerd je daar zit... en, en of je dat wel veel geen moeite kost. Um, ik, ik, in het begin noemde ik jou gekscherend vaak wijsneus. Nou, dat vond je helemaal niet zo leuk, dat snap ik ook wel. Dat noemen wel meer mensen hier. <laughs> maar maar bedoel, laten we Laten als je even goed nadenkt, je was er 21 toen je daar zat. Het is niet, dat is niet veel mensen gegeven die daar even een, een, een politiek geëngageerde... of geëngageerde, maar in ieder geval... een, een, een, een beargumenteerde politieke mening mogen geven. En jij, jij zit daar, jij doet dat. En ondertussen zit je de volgende ochtend... Zit je gewoon in de collegebanken. En ben je eigenlijk gewoon nog, tussen aanhalingstekens... een jongetje, een student. Dat is toch een rare spagaat? Ja, en uh, in die spagaat leef ik al jaren. Dus ik kan daar redelijk goed mee omgaan om een voorbeeld te geven. Uh, ik moest geloof, toen was ik nog 16 uh, aan de desk aanschuiven... bij het Achtuurjournaal. Als was het eerste item om commentaar aan de desk te gaan leveren... en daarna in de trein gaan naar mijn vakkenvullersbaantje... en de volgende ochtend <lacht> gewoon gedaan? naar school. Ja. <lacht> hoe vul je dan vakken? Nou, zeg je? Hoe vul je dan vakken? gewoon, ja. Hoe vul je vakken? Gewoon een, een doos open ritsen. Ja, dan denk je en ik ben dus altijd heel erg, ben heel erg gewend om in heel veel werelden... tegelijkertijd te zitten. Dus... Ja, voor heel veel mensen die vinden dat heel gek, want sommige mensen zijn een soort van fulltime commentator op televisie of zo. Maar, maar jij zit de volgende ochtend zit je tussen je medestudenten. Die denken toch een docent. Die denken ja, wat moet ik die gast nou nog leren? Want er zit gisteravond zit hij een beetje aan Jack de Vries uit te leggen ja, hoe het allemaal werkt. Dat werkt eerder andersom, hoor. Bijvoorbeeld uh, de Uva is het geregeld zo dat uh, wat ik de vorige avond op tv zeg, wordt de volgende ochtend in de collegebanken afgekraakt en als voorbeeld gesteld hoe het <lacht> niet dient te werken. Oh ja. Dus daar word je ja, hooguit heel nederig van. Uh, en dan weet je ook heel snel weer wat het verschil is tussen de praktische politiek en uh, iets als een wetenschap. Maar heb jij nog wel iets te leren daar? Of, of denk je Absoluut. vaak. Yo, uh... Ja, ik hou ook geen tiener daar. Dus dat, mm. dat, dat toont alleen maar dat ik daar al wel wat te leren heb. Wat me wel heel erg opvalt, is bijvoorbeeld in een studie als politicologie, dat het bijzonder weinig te maken heeft met, uh, met politiek. En dat, dat lijkt heel raar. Uh, maar het verschil tussen wetenschap en wat er nou eigenlijk dagelijks feitelijk gebeurt in politiek, en hoe je dat kunt zien en volgen. Uh, ja, daarvan heb ik wel geleerd dat er een gigantisch gat is. En zit jij dan de volgende dag, als je dat weer eens hebt ervaren... bij de Wereldrijd Door of bij een ander programma... zit je dan s ochtends een beetje je docenten de les te lezen... van joh jongens, wat zitten jullie ons hier nou te leren, wat is dit? Nee, ik heb daar geleerd om... Uh, vroeger deed ik dat nog wel, ik heb tegenwoordig geleerd... mijn mond uh, te houden, uh, daar efficiënt uh, te proberen af te studeren... zodat ik dit jaar gewoon daar uh, netjes mijn studie kan uh, Moet afvolgen. je wel afstuderen? Een ja. beetje Hans Wiegel is een beetje ook jouw leeftijd toen oh, het doorbrak. Ja. Je moet het toch een beetje stralen. Dat ja, als je, je politicus maar, wilt worden, dan kun je heel goed zeg maar, niet je studie afronden. Ja. Dat is geen probleem in de politiek. Maar ik wil niet in de politiek. Dus dan uh, maar is dit wel een uh, Ik wil niet in de politiek. Hebben we het zo meteen ook nog over? er gaan nog meer mensen iets over zeggen. Um, we hebben even je vriendin gevraagd. Want al die, die, die, die vele kanten aan jou, wat je zegt. Dus uh, de ene dag zit je bij de televisie, de volgende dag in de collegebanken. Uh, dat past licht bij je chaotische aard. En daar heeft ook je vriendin Ilse het ook over. Die krijgt altijd uh, heel veel voor elkaar. Uh, wel met een, um, een beetje chaos erbij. Dat hoort gewoon bij hem. De telefoon die gaat de hele dag door. Twitter gaat de hele dag door. Uh, soms denk ik zet het even uit en concentreer. Hij heeft een heel leuk bureau, zo'n mooi Engels oud bureautje. En uh, dat ligt vol met papieren, boeken, uh, alles waar die informatie uit haalt. Uiteindelijk uh, haalt hij zijn deadlines meestal wel. Um, maar ja, dat uh, tikkeltje chaos hoort er gewoon bij. Tikkeltje chaos. God, de dag je telefoon, je Twitter, alles. Ben, ben je ba veel, bang om veel te missen? Um, in het begin wel. Ik, ik ben ook een beetje van een... Ja, gewoon qua aard ben ik gewoon een beetje chaotisch. En het is wel waar ik moet echt verdomde veel doen. En uh, Dat is niet om een soort van opscherm, maar het, uiteindelijk... als ik moest de laatste keer op een papiertje gaan schrijven... dacht ik, ja, huh? <laughs> wat, wat doe ik allemaal... Uh, en ja, soms je bedoelt in ja, studie en gv 500 ja, en al je ook, ik media ik moet oogleden. ook gewoon wel wat verdienen. Dus ik ben ook gewoon aan het werk en het uh, bedrijfje en allerlei Wa -waar dingen. Waar al verdien je elkaar. wat mee? Uh, onder andere met uh, ja, advisering, dus op het juridisch gebied, het politiek gebied. Dus uh, ja, ik bedoel, ik kan niet uh, alleen maar leven van, uh, van een mening hebben. Dus ik doe heel veel dingen naast elkaar en dat, dat is allemaal niet uh, heel erg. Uh, en nou ja, je hoort mijn vriendin, zij is de hoogheid, degene die er soms een beetje de prijs voor betaalt. Doe, dan, je, uh, doe je vast iets met haar? Ja, absoluut. Maar het is wel door de week... heel <laughs> vaak dan dat, dat, zij, dat zij wel eerder naar bed gaan dan ik nog heel lang bezig ben. En dat ik er ook wel weer eerder uit ben dan dat zij wakker wordt. Mm. Dus dat is soms qua relatie... Is dat ja, ja, een beetje... Beschrijf uh, wat, uh, wat, wat soms dat je er later instapt, eerder uit bent... dat je wel ja, door de week... Uh, dat het heel vaak gebeurt. En zij werkt ook bij de G500, toch? Nee, niet meer. Nee. Oh, niet meer. Oh. Nee. Nee, ze vond het mooi om een jaar te doen. En ze heeft een ja. eigen, ook een eigen bedrijf. En is er heel druk mee. <laughs> Kortom, je bent druk, je weet niet wat je moet kiezen, tenminste, je doet heel veel dingen en uiteindelijk dan gaat je wellicht een glorieuze toekomst moeten of niet. <lacht> uh, Matthijs van Nieuwenkerk denkt er het zijn van. Kijk, het voor de hand liggende antwoord is natuurlijk, dan is hij politicus en misschien wel fractievoorzitter. En als het helemaal uh, de zon schijnt, is hij misschien wel minister-president van ons land, maar dat wordt hij allemaal niet. Ik zou zeggen, over tien jaar heeft hij een sabbatical genomen, dat doet hij dan op zijn 33ste vrij jong voor een sabbattecom, maar goed, hij is overal snel in. En hij gaat een berg betrimmen. Dat doet hij een jaar over. En dan gaat hij iets heel anders doen. We zien hem nooit meer terug in de politiek. Nooit de politiek. Je zei het net zelf al. Nooit? Nooit? Nou, het is absoluut niet iets dat ik uh, ambieer. En, en ik ben gefascineerd door politiek. Het is iets dat ik adem, Ik daarover lees, zie, over praat. Uh, maar niet als politicus. Nee. En niet als iemand die heel graag... Uh, Want je bent al gevraagd, hè? Je bent volgens vol vol mij door heel veel partijen al gevraagd. Ja, ja, als, ja, nou ja, als ik het heel graag zou willen, dan, dan zou dat allemaal misschien wel kunnen. Maar ik, ik vind het veel mooier gewoon als kiezer, gewoon als iemand die ernaar kan kijken. En die, ja, de ene is, is gefascineerd door voetbalplaatjes, ik ben gefascineerd <laughs> door politiek. Ja, kan er niks aan doen. Nee. Maar je, je beweegt je wel in, in bepaalde politieke kringen. Ik weet dat je, dat je ook spreekt over, over jongeren, over democratie. En dat doe je uh, all around the world. Je was niet ja. lang geleden in Australië, je was in, uh, in, Russia, in Colombia, Colombia Um, dus dat, is dat een opmaat voor naar een internationale carrière? Uh, nou, het is wel uh, niet denk ik in dat veld. Ik help daar dan mee om te denken over democratie. En hoe kun je verkiezingen organiseren? Hoe kun je uh, grondwetten. Al dan niet wijzigen of, of partijfinanciering opzetten. Maar, maar je doet daar wel een beetje luchtigjes over. Maar ik weet dat je bij in Australië... zat je geloof ik naast de president van Tunesië... en naast de minister van Buitenlandse zaken van Japan. Dan zit je een beetje dingetjes te adviseren. <laughs> dat is toch wel... Weet je, ja, dat... Dat, is, dat is een beetje ja, een is beetje dit, dik is dit, tromgevoel. Is dit spielerij je... voor, voor weet ik nee, de, de VN? Of... Ik, was heel, heel, ik was heel vereerd dat ik daar mocht zijn. Maar het was wel een beetje een dik tromgevoel. Dat je denkt van ja... dan. Dan word je namens het continent Europa hebben we dan de volgende spreker na de vicepresident van Afghanistan, de heer van Lienden. Nou, dan denk ik aan we. Dat klopt niet helemaal. Maar het zijn wel hele mooie kansen. En wat ik. Eerder wat denk, is dat woordje, ik moet je nou laten. Nou, ik, ik, ik wil kiezen tussen twee gebieden. Dat moet ik ook dit jaar gaan doen. Is of het uh, bestuursrecht. Uh, dat vind ik een uh, fascinerend uh, gebied. Rechter wil je. Uh, ja, alleen je mag, je kan niet meer een opleiding tot rechter doen. Dus dan zou je eerst wel advocaat moeten worden. En dat ja, die weg vind ik niet heel, uh, heel, heel, heel prettig. Um, of iets in de internationale politieke economie, dus dan richting Azië of Amerika. Um, maar ik denk dus dat Matthijs van Nieuwkerk in ieder geval wel gelijk kan hebben... dat ik over, ik 33 ben, in een land woon met bergen en niet met heuvel. En dan heb je eerst eens een sabettenkwal gehad. Heerlijk. <laughs> Nog over tien jaar pas. Dennis, uh, is, uh, is het spannend? Jarko Nieuwen en David Gove uit België en Nieuwen uit Finland. Nou, het is minder spannend dan, uh, dan uh, voorheen, hè? Dan wat we naar wie keken we? Del Potro en Monvies? Ja. Veel minder spannend, uh, Willemijn. Eerste set is voor Nieminen 6-0. Dat ging niet heel snel. Het waren eigenlijk lange games. En Gauvin raakte toch uh, bij 5-0 aardig gefrustreerd... in die laatste game die hij speelde. Zijn eigen servicebeurt... Had er echt een beetje de balen van. Omdat hij gewoon geen game kan binnenhalen. Het is vaak juice geweest in heel veel games. Maar steeds trok Nieminen aan het langste eind. Dus Nieminen heeft nu de eerste set gewonnen. En De Fin serveert in de eerste game van de tweede set. Geen spannende partij. En Nieminen gooit er ook met de pet na. Nu met de return. Zit absoluut niet goed in zijn vel. Kan niet zo makkelijk meer dat ritme pakken. Zoals hij dat in de eerste games wel deed. Maar die games die verloor hij dus in de eerste set. Nu is het alweer 30-15 voor Nieminen. In een steeds wat voller wordend ahoi. Dat is het positieve aan deze wedstrijd. Derks op dinsdag. Yes! Pieter Derks. Hij ja. is er en hij gaat de prachtige afgelopen zeven dagen beschouwen. Pieter. Ja. Uh, nou ja, majesteit maakt abdicatie bekend, kardinalen kiezen nieuwe paus. Het is dat we de krant anno 2013 in een app kunnen lezen... maar anders zou je soms het verschil niet eens zien met een krant uit 1513. Het blijft ons maar bezighouden, al die middeleeuwse poppenkast. Wat mij vooral verbaasde was dat Paus Benedictus nu pas aftreedt. Ik had al langer het idee dat hij niet helemaal lekker was... maar eerlijk is eerlijk, je hoort het wel een beetje aan hem. Pondus heus, qua bene actus, plena libertate declaro. Meer ministerie, episcopie Rome. Ja, mompelende zieke oude man treurig. Zeker als je het vergelijkt met de viriele Benedictus van 2005. Dat was een jonge, springerige kardinaal. Vol levenslust, sprankelend, uitbundig, fris van geest. Bijna hitsig. De Signore kardinalen hebben me een semplice, umile Lavoratore in de vigna del Signore. Ah, oh, wat kan een mens hard achteruit gaan. Ik ben zelf nooit een Ratzinger-fan geweest, van geen enkele pauze eigenlijk. Ik vind pausualiteit vies. Het gaat tegen de menselijke natuur in. Het is een bedreiging voor de wereldvrede. Ze vernietigen de essentie van het menselijk wezen. Bah, maar eerlijk is eerlijk, het is toch weer spannend om te volgen wie de nieuwe wordt. Nik, niet voor niks is het al 2000 jaar een succesnummer. Al is het maar vanwege de taal eromheen, eindelijk kunnen we weer eens uitdrukking als ze zijn in conclaaf en er is witte rook letterlijk gebruiken. Daarom vond ik deze quote van de ene Kees van Duin gisteren meteen al jammer. En het is natuurlijk een man van 87 en hij was niet gekozen om er voor de eeuwige, eeuwigheid te, te, aan te blijven, maar gewoon als interim paus. Tussen paus Kees, tussen paus. De manager van SNS is interim, de trainer van zo'n beetje elke eredivisie club. maar dit is verdorie de enige keer in bijna tien jaar tijd dat je gewoon tussen -paus kunt zeggen en dat het klopt. <laughs> Zonde. Heel jammer om mensen zulke unieke kansen te zien missen. Alsof je naast een put staat, daarin een kalf verdrinkt... vervolgens iemand langskomt om de put te dempen... en dat je dan zegt, ja, als het er niet meer is... gaan ze ineens maatregelen nemen. Nou goed, persoonlijk dingetje. Het wordt in Vaticaanstad dus nachtenlang vergaderen... uiteindelijk een akkoord bereiken... en dan op een persconferentie het resultaat bekendmaken. Zeg maar, zoals het op de EU-top van afgelopen vrijdag ging... waar Mark Rutte na afloop trots naar buiten kwam. Onze inzet om de Nederlandse afdrachtkorting te behouden... die is gerealiseerd... Precies, we hebben 1 miljard korting gekregen. Hoera, iedereen blij. Terwijl ik eigenlijk naar iets anders benieuwd was, namelijk... wat hebben we gekocht? Ik ben soms ook heel blij dat ik 20 euro bespaard heb... tot ik erachter kom dat ik helemaal niks kan met twee pallets draad. Maar geen woord over de koers van Europa. Als je Mark Rutte vanuit zijn hart wil horen spreken... moet je met getallen komen. Aan de andere kant, de perceptiekosten. Die gaan van 25% naar 20%. Die dreigden zelfs naar 10% te gaan. Dat zijn die iningskosten. En dat gaat ons 80 miljoen kosten. 80 miljoen euro. 80 miljoen euro. Je hoort gewoon dat het pijn doet. 80 miljoen euro. Waarschijnlijk moeten we in ruil voor die 1 miljard korting... twee bussen jonge maagden naar Berlusconi sturen, het Duitse volkslied adopteren... en mag er op de kaasmarkt in Alkmaar voortaan alleen nog feta worden verhandeld. Maar 80 miljoen euro, dat doet nou echt pijn. Mark Rutte voelt bij getallen wat andere mensen hebben bij, nou, bij, bij bijvoorbeeld een rookverbod. Het is gewoon vervelend. Mensen willen gewoon gezellig uit. En dan moeten ze buiten gaan staan. Een café staat voor gezelligheid. Precies. En dat wordt nu gewoon kapot gemaakt. Ja. Ze maken de gezelligheid kapot. De gezelligheid van met z'n allen roggelend in de rook staan. En daarna met z'n allen je kleren drie keer wassen. En daarna met z'n allen gezellig in de wachtkamer van de longarts... om een emmerietje te maken. Waar moet het heen in dit land? Straks wordt het nog verboden om een slang van je uitlaat naar iemands brievenbus te laten lopen en dan je motor te starten. Daarom is het dus zo fijn om toch weer voor de buis te kruipen en te zien hoe de kardinalen een nieuwe homofoop in een jurk hijsen. nadat ze hem even aan de ballen hebben gevoeld. De kerk mag dan intolerante en middeleeuwse trekjes hebben. Je mag er wel lekker overal roken. <tied> op dinsdag. Pieter Derks, dankjewel. Bas Tegeler, Celtic Juventus. Ja, daar valt minder te lachen. Maar uh, het is de aanzien evengoed waard. In de eerste minuten na rust nog geen goals gezien. Zodat het nog altijd 0-1 is bij Celtic Juve. Door de goal van Matri in de vierde minuut gemaakt. Na de fout van Ambrose. Die zich verkeek op een lange paas van achteruit. En er eigenlijk een beetje aan voorbij liep. Het is zo dat in de tweede helft Celtic nog steeds veel energie in de wedstrijd gooit. De tegenstander tot op het eigen strafgebied opjaagt. Er is voor Juventus werkelijk nergens over het hele veld ruimte en rust om te kunnen opbouwen. Dat doen de schotten natuurlijk bewust. Want dan ben je eigenlijk gedwongen om de lange bal te spelen. En als de schotten nou iets graag hebben is dat je dat doet. Want dan is die bal snel weer voor Celtic. En dat is eigenlijk ook wel gebleken in de wedstrijd tot nu toe. Maar ja, scoren doen ze niet. Gevaarlijk worden wel, maar dat is niet genoeg. Het is nog altijd 0-1, zoals het bij de andere wedstrijd... Valencia-Paris, nog altijd 0-2 is. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het laatste woord. Schrijver Kluun, die zit helemaal in het carnaval. Beste Willemijn, het was weer vier dagen in het zuiden. Carnaval en carnaval. Daar zit niet in een pekske. Niet in een gek hutje Of in een boerenkiel. Carnaval, daar kunt u niet mee bekleden. Carnaval, daar zit een nieuwe ziel. Oh, was dat. En dan vervolgens strafpleiter Oscar Hammerstein. Beste Willemijn, wat zou het geweldig zijn als straks blijkt dat de pauze is afgetreden... omdat hij meer tijd met zijn kinderen wil doorbrengen of met zijn vriend. Iedere andere reden maakt zijn pontificaat tot een grote teleurstelling. Ja. En tot slot het pakketje van pornoster Bobby Iden. Dat was zoek. Hoi Willemijn. Laat het maar aan de UPS over... om een hele rendeling van mijn dampende DVD's verkeerd af te leveren... bij het lokale ziekenhuis in Den Haag. Echt ongelooflijk. En ik had er nog wel voor de zekerheid op laten zetten. Handle with intensive care. Snap jij dat nou? Dat was hem weer. Being in Today voor vandaag. Dankjewel Pieter Derks. Dankjewel Sybert van Linden. Dankjewel Mark Koster. Zometeen gaat het voetbal natuurlijk gewoon door bij langs de Lijn. En uiteraard ook het ABN AMRO-tennis-toernooi. Allemaal te beluisteren. Bij niemand minder dan Robert Meder. Veel plezier met hem. Wij zijn er morgen weer. En. Europees voetbal op Radio 1. Donderdag om 7 uur in de Europa League. Voorzet. En daar prachtig zit. Wat een goal! Ajax, tegen Boekarest. de bal bij de tweede paal. Boysland, daar Dan gaat hij erin. Zit erin. 2-1. En ook het Alien Amro tennis toernooi. NOS langs de lijn. Donderdag om 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.